10 uur. Ewald de Jong met het NOS-journaal. President Obama verdedigt het gebruik van onbemande vliegtuigjes, zogeheten drones, als een gerechtvaardigde verdediging tegen terroristen. In een toespraak op een militaire academie zei Obama dat de VS veiliger is geworden dankzij de inzet van drones. Wel wil hij het gebruik ervan beperken. Buiten oorlogsgebied mogen de onbemande vliegtuigjes alleen nog worden ingezet als de veiligheid van Amerikanen in het geding is. Nu worden ze vaak gebruikt om terroristen aan te vallen. En dat zal om burgerslachtoffers te voorkomen voortaan via de grond gaan, zei Obama. De politie is in Maastricht twee koffieshops binnengevallen die wiet en hars verkopen aan buitenlanders. Daarbij is een beheerder aangehouden. In totaal zijn de afgelopen weken zeven invallen geweest in koffieshops in Maastricht. Steeds meer koffieshops in Limburg verkopen wiet aan buitenlanders. Nadat de rechter had bepaald dat het sluiten van een koffieshop die dat deed onterecht was. De koffieshops gaan nu massaal weer aan buitenlanders verkopen... in de hoop nieuwe rechtszaken uit te lokken om meer duidelijkheid te krijgen. Ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum schrapt 90 arbeidsplaatsen. Dat komt neer op bijna een derde van het personeelsbestand. Het ziekenhuis heeft al enige tijd financiële problemen. Er vielen al eerder ontslagen, maar volgens de raad van bestuur van De Sionsberg... wordt er ook dit jaar een miljoenenverlies verwacht. Met de 90 ontslagen kan het ziekenhuis in Dokkum volgens de raad van bestuur... 24 uur per dag voor de regio beschikbaar blijven. Met behoud van alle ziekenhuisfuncties. Ahead Eagles is iets dichter bij promotie naar de eredivisie. De voetballers wonnen de eerste playoff-wedstrijd tegen FC Volendam. In Deventer werd het 3-0. Zondag is de return. De andere playoff-wedstrijd tussen Sparta en Rode JC eindigde in 0-0. Het weer vannacht in het oosten vrijwel droog met vorst aan de grond. Elders wat regen, minimaal rond 6 graden. Morgen in het zuiden wisselvallig met onweer. In de noordelijke helft minder buien en ook wat zon. Het wordt 10 tot 13 graden. In het weekend blijft het koud en nat. Dit was het NOS-journaal. Ik ga naar Management Boek omdat ze zo snel zijn. Vandaag voor 9 uur 's avonds besteld is, morgen al in huis. En vanaf 20 euro is de verzending gratis. Managementboek.nl. Gewoon meer.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 Langs de lijn met Diode de Graaf. Goedenavond, dit is langs de lijn van donderdag 23 mei, de dag waarop gestreden wordt om een plaats in de eredivisie van de Adelaarshorst tot het Kasteel. In de Groosvesten gaat het om Europees voetbal. Veel voetbal dus in deze uitzending en er is basketbal. Is het Leiden gelukt kampioen te worden, Leon Kersten? Het is Leiden gelukt de derde titel in het bestaan te behalen na 1978 en 2011 de derde titel in de clubgeschiedenis. Ze hebben er wel weer voor moeten vechten, maar de serie die werd 4-0. Deze wedstrijd 59-65 in Leids voordeel. Het was een spannende wedstrijd, maar uiteindelijk winnen ze voor de vierde keer op rij van Ares Leeuwarden. En dan ben je kampioen van Nederland en het feestje in Leeuwarden, dat is al in volle gang. Ja, hadden ze, hadden ze uh, toch niet lief thuis kampioen willen worden? Uh, de penningmeester vast. <laughs> En <laughs> zeker. Want dan kun je toch 1500 man laten betalen. Maar de spelers laten het daar niet op aankomen. Deze wedstrijd ook niet. Ze dus hebben wel een beetje achtergestaan heel even in deze wedstrijd. Toen dacht ik nog van. Zouden ze het laten lopen? Het thuiskampioen worden is toch altijd leuker. Maar het sportieve prevaleert boven het financiële. En dat is maar goed ook. Ja, 4-0 is wel een behoorlijke klop hè, voor Leeuwarden. <laughs> ja, het rare is. Ze dus hadden zeker, zeker twee wedstrijden kunnen winnen. En vandaag ook wel. Maar de ploeg is: ja, het is een klein duimpje. Waar moet je het mee vergelijken? RKC in het betaalde voetbal dat om het kampioenschap strijdt. En ja, zo'n ploeg heeft een paar goede spelers, maar niet voldoende inhoud. Ja, en dan kom je iedere keer, en dat is vier keer op rij gebeurd nu, aan het eind van de wedstrijd net iets te kort. om een ploeg, echt een hechte ploeg. niet eens zo heel super getalenteerd, maar wel een hechte ploeg als Leiden te verslaan. Ja, was de goede wedstrijd vandaag? Niet heel veel gescoord, nee, hè? Nee. Vers, verrekkelijk. Oh. Ik denk dat de stress bij de teams enorm toe was geslagen. Leeuwarden hing natuurlijk uh, de knockout boven het hoofd. En bij Leiden dachten ze, nou, kampioensfeestje zal wel leuk zijn. Het was niet om aan te zien, maar kampioenswedstrijden zijn vaak niet om aan te zien. Nee. Nee, maar dat telt ook niet. Dus. Het zal Leiden uh, verder uh, een zorg zijn, hè? <laughs> <Boast>. <laughs> Precies. Dankjewel, Leon Kersten. Uh, wie krijgt er een ticket voor Europees voetbal? Uh, in de goalsvesten gaat het uh, tussen Twente en Utrecht, Andy. Het stond 1-0. Het staat 2-0 voor FC Utrecht. En wat een ongelofelijke blunder van Sander Bosker. Uh, al in de 40. Fantastische carrière achter de rug. Maar deze avond is uh, grauwzwart voor hem, want een bal in de diepte gespeeld door FC Utrecht. Uh, hij komt uit zijn doel, wil de bal wegtrappen en gaat er volkomen langs. En dan kan Edouard Duplan kan de bal zomaar binnen tikken en leidt in Enschede FC Utrecht met 2-0. En uh, dat is dus uh, goed nieuws voor de mannen van uh, Jan Wouters. En het is ook wel verdiend, hoor, uh, ondanks het feit dat FC Twente heeft aangedrongen. En nu een enorme kans. Misschien krijgt nee, Robin Ruiter Komt uh, op tijd uit zijn doel. Dan gaat de bal weer de diepte in. Oh, dan gaat. Uh... Uh, wilde ik zeggen, Bosker uh, nu wel even nadenken, maar het was al buitenspel. Dus dat leverde verder niets op. Het is uh, even Twente geweest in de tweede helft. Dat wat terug probeerde te doen na de 1-0 achterstand via Van der Gun. En uh, er was ook een uh, flink overwicht van FC Twente, maar het leverde niets op. Integendeel, het tweede doelpunt van FC Utrecht was een paar minuten geleden daar. En zo lijkt het erop dat, zoals de fans van FC Utrecht die meegereisd zijn, al zingen. FC Utrecht Europa ingaat. Hoe lang is het nog, Andy? Uh, nog uh, zes, tien, uh, 26 minuten. Oké. Okay. Nou, we komen straks bij je terug. Dank je. Sparta speelde in Rotterdam zijn eerste wedstrijd van het uh, luik tegen Roda JC. De wedstrijd is afgelopen. En Bas Tichler, het blijft spannend, hè? Ja, want het eindigde zoals het begon met uh, een 0-0 stand. Dus dat blijft zeker spannend. En uh, nou ja, uh, het gekke is eigenlijk dat Sparta is... Nou ja, misschien is dat ook helemaal niet gek. Sparta was nerveus. In laten we zeggen, de eerste helft misschien om die reden ook wel slecht. Dat betekent dat Roda in de eerste 45 minuten boven lag. Dat was ook niet zo heel moeilijk. Dat was ook wel verwacht. Roda uh, heeft natuurlijk over het algemeen toch wel nou, laten we zeggen, kwalitatief iets betere spelers aan boord. Sparta gokte maar een beetje op de counter. Probeerde achterin de boel dicht te spijkeren. Dat lukte eigenlijk ook maar half. Aan het einde van de eerste helft kreeg Roda dan wel een paar aardige kansen. Vrij schop nog van fledeers die op de paal belandde. Maar in de tweede helft, en dat vond ik wel grappig om te zien... Uh, schudde Sparta de schroom toch wel een klein beetje van zich af. En uh, ging het voetballen. Dat had het echt de eerste helft niet gedaan. Nogmaals, dat zal ook een beetje de spanning zijn geweest en misschien wel de druk. En toen bleek dat gaandeweg de tweede helft Sparta ook Roda nog wel een beetje terug kon duwen. Niet dat Roda de regie over de wedstrijd echt kwijtraakte... maar zo in de laatste 10, 12 minuten kwamen er wel wat vrije schoppen... en corners het strafgebied van Roda binnen. En heeft denk ik ook Ruud Brood het af en toe wel een klein beetje warm gekregen. Uh, maar goed, uh, het eindigt op 0-0. En over de hele is uh, Roda wel de betere ploeg geweest. Maar het is nog niet gedaan. Dankjewel je wel, Bas. Go Eagles won uh, eerder op de avond met 3-0 van Volendam. En dat werd in Deventer al breed uitgevierd. Ook op die wedstrijd blikken wij zo terug. Dan uh, gaan we naar uh, het fietsen. Wielerliefhebbers keken er al maanden naar uit... Ik eigenlijk ook. De Giro-etappe van morgen zou over de befaamde Gavia en de Stelvio gaan. Maar het gaat niet door. Verslaggever Joris van den Berg, goedenavond. Hi, Dionne. Is het zo erg daarboven... Ja, het is niet te doen. Ze hebben er heel lang aan gewerkt. Net zoals uh, vorige week toen het ook al niet doorging door sneeuw. En ik denk dat het een wijze beslissing is. Ook al doordat de Giro vandaag natuurlijk eigenlijk in een beslissende gevallen is. Ja. ja, en even terug naar, die, naar die, uh, die etappe van morgen... die dus in ieder geval niet over die uh, Gavia gaat en de Stelvio. 25 jaar geleden, weet je het nog? <lacht> toen ging die wel door. Dat is het verhaal van, van Erik Breukink en van, uh, van Johan van der Velde. Ja, nou, misschien moet ik maar gewoon vragen wat jij ervan vindt. Is het ongelooflijk jammer dat hij niet gereden wordt? Niet op die manier althans. Ja, nat natuurlijk is dat jammer. Het, het, is een, het is heroïek. Het is het, het ja. heroïek in optima forma uh, om die renners op die manier te zien leiden. Dat is een onderdeel van wielrennen. En, en zeker van een grote ronde. Maar ook dat is een beetje uit het wielrennen aan het verdwijnen. Het wordt allemaal wat menselijker. En dat, dat zie je heel langzaam, die diverse aanpassingen. En ook op deze manier er worden minder risico's genomen. Uh, Wouter Weiland, meer hoef ik niet te zeggen. Ja. De Italianen willen hun handen niet nog een keer branden. Nee, ze willen gewoon uh, de renners uh, veilig naar uh, de eindstreep brengen. Um, het parcours van morgen, hoe ziet dat er nu wel uit? Want er wordt wel gewoon gereden. Nou, een stuk korter en veel minder beklimmingen erin. Maar nogmaals, ik, ik zeg al dat het ook wel heel goed uitkomt... eigenlijk omdat de Giro aan het doodboeden is, sportief gezien. En vandaag is dat gekomen door die man in die uh, roze trui, uh, Nibali. Die heeft vandaag een heel groot punt op een heel grote i gezet... En of er nou heel veel of weinig beklimmingen komen nog... dat maakt allemaal niet meer uit, want de Giro precies. Ja, uh, Nibali heeft, uh, heeft zijn slag geslagen vandaag. Hè? Was dat een, een verwachte uh, overwinning? Als je de Giro echt uh, goed volgde dit jaar, dan denk ik dat het voor de hebben die dat gedaan is niet echt Een verrassing komt dat er vandaag gebeurde. Nibali was al de beste renner in koers en in zo'n klimtijdrit moeten de roze trui aangevallen worden. Maar dat kon dus vandaag niet, omdat de beste man al op één stond, dat is Nibali, ook op dat gebied hoor, uh, klimmen en tijdrijden, daarop is hij uh, heel erg goed. En achter hem staan Evans en Oeran in het klassement. Daar staan ze nog steeds. En, en Evans oogde niet heel erg uh, sterk deze ronde. Wel alert. Hij zat er wel telkens bij. Maar ik heb hem bergop verder niet echt zien aanvallen de afgelopen weken. En Rigoberto Oeran is een schaduwkopman van Team Sky. Nu Wiggins weg is, mag hij heeft zijn eigen kans gaan. Hij heeft een rit gewonnen. En hij staat derde. En hij kan nog tweede worden na de tijdrit van vandaag. Want hij is een stuk dichter bij de wat teleurstellende Evans gekomen. Maar Nivali staat... Hij won vandaag voor het eerst een beetje. Dus is hier al een etappe op één. En zijn voorsprong is nu op de nummer twee vier minuten. Ja, ja dan is het wel klaar. Ja. Is, is, is Nibali nu de grote winnaar? Of is bijvoorbeeld Evans de grote verliezer van vandaag? Als er één grote verliezer is van deze dag, dan is het wel Cadell Evans. Maar ik denk dat hij met niet heel veel ambitie aan deze tijdrit begon. Want ik denk dat hij echt wel weet dat hij niet heel veel kans had om hier nog iets te doen. Zijn achterstand was 1'26. Hij heeft vandaag 2'36 verloren op Vincenzo Nibali. Hij oogt ook een beetje lege En dat komt ook tegelijk met de mededeling die hij gedaan heeft. A la Wiggins van Hoho. -ho. Ik ga als kopman straks naar de Tour. Niet in dit geval TJ van Gardens Een ploeggenoot die heel goed gereden heeft in California. En bij Team Sky is het hetzelfde dus. Het geval alleen op wat hoger niveau. Met Wiggins en Froome. Dat zijn heel interessante strijden tussen die twee. En dat werpt ze wel. Ze schaduw een beetje over deze Giro. Die wat mager verloopt. Zonder echte hoogtepunt. En met eigenlijk dus maar twee sublieme rennen. Er is erin is Kevin, die vier etappes wint, en Vincenzo Nibali, die bijna achterloos het klassement op zijn naam schrijft. Hoe deden de Nederlanders het vandaag, Joris? Ja, Kelderman 14e. Dat was behoorlijk goed hoor. Hij is lekker aan het groeien. Rustig in de luwte. Staat nog steeds 18e in het klassement. Stef Clement was de beste Nederlander. Die kon weer volle bak gaan. Specialist tijdrijder. Die steeds beter gaat klimmen. Die werd 8e op 1.36 van Nibali. Robert Geesink liet. En dat denk ik dat hij dat bewust deed. Een beetje lopen. Hij werd 29e en staat nog steeds 12e in het klassement. Maar Geesink zal ongetwijfeld nog één keer proberen aan te vallen deze Giro. Want hij wil zo graag een etappe winnen. Ja, wat was hij de dichtste? Bij, Tjoh, nou, dat, dat moet hem pijn gedaan hebben, hoor. Echt, het, het is niet te geloven wat een ongeluk die man toch heeft de laatste twee jaar. En het, het kan allemaal nog erger natuurlijk, maar het zit hem wel erg tegen, Hij wil graag, hij wil zo graag aan Nederland laten zien dat hij echt wel van een grotere klasse is dan velen vermoeden dat hij is. Ja, dank Joris van den Berg. Dan gaan we weer naar het voetbal en wel naar Andy Houtkamp. FC Twente tegen FC Utrecht en Utrecht tot op voorsprong. 2-0, Nog, st Nog steeds, 2-0. Uh, we hebben 71 minuten gespeeld. En ja, de nummer 5 FC Utrecht van de competitie tegen de nummer 6. Uh, ja, dat, dat is ook eigenlijk wel een beetje de afspiegeling in deze wedstrijd. Uh, Utrecht won eerder in het seizoen in de competitie al met 4-2 hier in Enschede. En dat was al knap. En uh, natuurlijk heeft Jan Wouters met zijn ploeg een uh, uitstekend uh, seizoen. En ik uh, vind dat ze het ook wel verdienen om dan Europa in te gaan. En Twente daarentegen, ja we hebben het al gezien uh, eerder dit seizoen ook in de Europa League. Ze vonden dat allemaal niet zo belangrijk. En het is allemaal niet zo... Uh... Uh, het kost allemaal maar geld en dan moet je maar weer naar dat buitenland en zo. En FC Utrecht, daar zie je gewoon aan dat ze graag willen. balbezit bezit voor Buitens die de bal naar voren speelt. Hij is er zondag niet bij Buitens kreeg zijn uh, tweede gele kaart, stond op scherp. En uh, moet die wedstrijd aan zich voorbij laten gaan, probeert de bal voor het doel te geven. Lukt net niet waar Toorstra klaar stond. Uh, overigens ook braafheid, maar dat is, uh, vind ik, geen verzwakking voor Twente. Is er zondag niet bij, want braafheid ging enorm in de fout bij de 1-0 van, uh, van de gun... Hij liet Van de Gun zomaar uit zijn rug weglopen. en Van de Gun kon een corner binnenkoppen. Nu is daar weer weg. Wat een verbetering voor FC Utrecht is het geweest toen hij overkwam van Ado Den Haag. Hij heeft nog altijd de bal aan de zijkant. Speelt de bal daar naar voren. Maar die wordt opgevangen achterin door FC Twente. En dan kan Ver de bal weer naar voren spelen. Overigens de, de sterkhouders. Daar zien we weinig van in, dit, in deze wedstrijd van FC Twente. Met Chadli, met Tadic bijvoorbeeld. En met Ver die toch alle drie een matige wedstrijd. Spelen. Ook nu gaat de bal weer niet goed naar voren voor FC Twente. Kan er makkelijk uitverdedeld worden. En zo heeft Twente een paar kleine mogelijkheden gekregen. Maar is het eigenlijk in een thuiswedstrijd veel te uh, uh, magertjes wat te... De Tukkers laten zien. Nu dan Chatty, Mooie bewegingen. Tjatti langs nog een man. Maar ja, dan moet de bal wel goed voor het doel komen. En dat komt hij niet. Want hij komt voor de voeten van Assaren. Die de bal maar meteen weer naar voren ramt. Want dat is het enige wat FC Utrecht nu nog doet. De 2-0 voorsprong vasthouden. En dat moeten ze nog 17 minuten doen. Want er staat na 73 minuten spelen bij FC Twente FC Utrecht 0-2. Uit België, soul sister, way to your heart. Tennisser Robin Haase is uitgeschakeld in het ATP-toernooi van Nice. Hij had in de kwartfinale maar weinig kans tegen de Fransman Gael Monfils. Het werd 6-2 en 6-3. Haase zal nu doorreizen naar Parijs, waar zondag Roland Garros begint. wielrenner Mathieu Spriek van de Argos Shimano-ploeg heeft een lichte beroerte gehad. De oorzaak is een bloedpropje in de hersenen. Spreek is bij bewustzijn, maar heeft last van verlammingsverschijnselen. De 31-jarige Fransman blijft voorlopig voor nader onderzoek in het ziekenhuis. Go Ahead Eagles staat op de rand van de eredivisie. De ploeg uit Deventer won vanavond met 3-0 van Volendam. De doelpunten werden gemaakt door Houtkoop, Antonia en Kolder. Volendam eindigde met 10 man... omdat Paul de Lange 10 minuten voor tijd zijn tweede gele kaart kreeg. Frank Willaert praat na met de trainer van Go Ahead. Het was nogal nerveus begin, of niet? Ja, ik denk dat... Uh, uh... Dat het, de, Ja, gespannen, nerveus, dat merk je. En dat, dat verwacht je eigenlijk ook wel. Je probeert het alleen niet van tevoren. Maar uh, ja, voor Roda staat er heel veel op het, uh, uh, ja, op het spel. En voor ons eigenlijk ook. Terwijl de trainer vooraf zei... Ja, Hier komen we straks bij, hoor. Echt, ik beloof het u. Uh, dan gaan we naar de wedstrijd van Roda. Maar we gaan nu naar Go Ahead Eagles. Want uh, die staan dus op de rand van de eredivisie. En Frank Wilaert praat na met de trainer van Go Ahead. Erik ten Hag, daar is hij. Erik ten Hag, nog 90 minuten. En dan is Goat Eagles een eredivisieclub. We hebben een geweldige uitgangssituatie. Dat is zo. Alleen in voetbal zijn al hele gekke dingen gebeurd. En daar moeten wij voor waken. Dus we moeten de focus behouden. Zondag hebben wij een wedstrijd te spelen. En die wedstrijd die moet je ingaan om te gaan winnen. En dat zal de komende dagen heel veel kracht gaan kosten. Om er zo in te gaan. Met deze ja. houding. Ja, Want iedereen gaat nu de wedstrijd in om hem niet al te dik te verliezen misschien wel. Nou goed, dat is dus juist het gevaar en wij moeten de focus behouden en dat is denk ik niet makkelijk bij een zo'n jonge groep om uh, daar invulling aan te geven. En uh, zeker de omgeving gaat daar een rol in spelen hè. die uh, zullen al zeggen jullie, media, uh, publiek, hè, die gaan al vooruit. Die hebben het al gevierd. Juist, en uh, ja, dat kunnen wij nog niet doen. Wij mogen genieten in het leven van deze wedstrijd, dat moeten we ook doen. Eh, maar morgen moeten we gewoon weer verder gaan. En uh, zondag moeten wij een uh, prestatie wegleggen. En uh, wij zullen zondag die wedstrijd uh, moeten ingaan om te gaan winnen. Hans de Koning zegt op de vraag, geven jullie het echt op? Ja. Ja, maar nou goed, dat is, uh, dat is ook een uh, strijdwijze om uh, tegen zijn in slaap te sussen. En daar wil ik mij niet aan toegeven. En, uh, want ik ken deze trainer heel erg goed. Dat is een winnaar Sang. En uh, die zal zondag zijn ploeg weer gemotiveerd hebben. En uh, Volledam uh, heeft het dit jaar heel vaak laten zien dat het een heel erg weerbare ploeg is. Dus uh, wij mogen uh, ons daar niet toe, la toe laten verleiden. Wij moeten bij onszelf blijven. Uh, wij moeten onze focus en concentratie behouden. Jullie hebben vandaag laten zien dat jullie eigenlijk gewoon de veel betere ploeg zijn. Vandaag waren we inderdaad beter. Ik denk uh, Dick verdiende overwinning. We hebben gedomineerd. Uh, we hebben ze zelfs nog te lang in leven gehouden. Want ik vind dat we in de eerste helft hadden we al zeker een tweede doelpunt moeten maken. En ook uh, in de tweede helft in de eerste fase, dat heeft veel te lang geduurd. Dan kun je nog tegen het tegentreffen aanlopen, maar die kansen die hebben hun ook gehad. En, uh, maar uiteindelijk dan kun je, uh, maak je 2-0 en Dat is natuurlijk geweldig. Hoe moeilijk is het om ook als trainer niet te dromen van... ik heb één jaar uh, bij Goat Eagles als hoofdtrainer gewerkt en dan ben ik ineens eerder trainer Nou, ik ben niet van het dromen. Ik blijf uh, gewoon uh, in het realisme. En uh, realisme is dat we zondag moeten voetballen. En tegen een goede tegenstander. En die tegenstander die is uh, tot de tanden toegewapend. Daar ben ik zeker van. Dat zei Erik ten Achter, de trainer van Goed Eagles. Frank Wilaert sprak ook met de trainer van de tegenstander van Volendam. Hans de Koning, 3-0 achter, één wedstrijd te gaan. Hoe ga je dit ooit goed maken? Het is niet meer goed te maken. Dit is uh, een mokerslag. Uh, Einde. Uh, ik denk ook dat uh, de verdienste van Ahead is dat ze echt, uh, vandaag als echte kerels ons bestreden hebben... En, ja, deze wedstrijd die we zonde moeten spelen zal een formaliteit zijn. Je geeft het op? Ik ben niet iemand die opgeeft, maar ik ben wel realist. Je zegt het kan niet, maar we, maar we komen wel, maar het kan niet. Ja, maar... Misschien zeg ik het wel expres, uh, Frank. Ja, want hier is het al gevierd, hè? Eigenlijk. Dat is ook zo. Kijk, ik, ik ben ik loop langer mee in, de, de, in deze wereld en uh, niks is onmogelijk. Maar ik ben wel realistisch. Hè. Paul de Lange met rood eraf, uh, kramer met zijn tweede gele in het uh, in het uh, play offs toernooi. Dus dat zijn wel sterkhouders en uh, die zou je zonder wel missen. Maar oké, okay, uh, ik ga ze ook zo feliciteren, hè? Want uh, zo is het wel, want ik vind ook dat ze in deze play-offs hebben laten zien met 0-3 winnen bij VVV, 1-0 thuis van VVV. onze kampioenswedstrijd de nek omgedraaid. Ja, dan zijn ze misschien iets beter dan wij. Het wordt 3-0, op dat moment denk ik. Het lukt hem weer niet. Wat denk jij? Ja, nou ja, het zal zo zijn. Hè. Ze is met zoete melk, hè? vaak tweede. <laughs> ja, als een ploeg wil promoveren, moeten ze jou niet hebben. Dat is het dan bijna. Ja, maar oké, okay, als dat zo zou zijn. Maar ik vind wel, en ik heb ik net ook gezegd voor de TV. We hebben natuurlijk als Van een geweldig jaar gedraaid. We hebben, na de winterstop hebben we, geloof ik, 17 gespeeld. één verloren en één gelijk. We hebben de kampioenswedstrijd net niet mogen winnen. En dan heb je een toetje waar we NVV weer heel goed bestreden hebben. Maar dat is ook een ploeg. Die het allemaal op, op, ja, op voetbal wil oplossen. En dan uh, heb je vandaag gewoon meer te maken met een ploeg die fysiek gewoon heel sterk is. En, en ook in, in de strijd en de passie, die, ja, hun willen promoveren. Dat willen wij ook allemaal op onze manier. Maar dat, uh, daar komen we vandaag tekort in. Dat verschil was in ieder geval uh, duidelijk. Nu komen jullie zondag wel, want jullie moeten die wedstrijd nou nog eenmaal spelen. Er zijn mensen in Volendam die hebben een kaartje gekocht. Moeten die nog komen? Ja, dolgraag. Ja, want deze ploeg, en daar blijf ik bij, die verdient wel een, een goed, goed afscheid. Ja, want we hebben een hartstikke mooi jaar gedraaid. Kom op, hé. we hebben... Drie, vier wedstrijden bovenaan in de, in de Juppeler League gestaan. Dat hebben we zelf verdiend. Dat hebben de mensen in hebben daar ook achter gestaan. En de gasten die allemaal een kaartje hebben gekocht... en de mensen die geen kaartje hebben gekocht... moeten zondag ook gewoon komen. Want dat is de samenhorigheid die je met, de, met dit team hebt opgebouwd. En ik denk ook dat ze ons niet in de steek laten. En dat zei de trainer van Volendam, Hans de Koning. We gaan weer naar Twente tegen Utrecht. Wie gaat er Europees voetbal spelen vandaag? Dus deel 1, Utrecht. Met 2-0 aan de leiding. Is het nog steeds zo mager wat FC Twente laat zien, Andy? Ja, helaas wel, Dion. En ik moet zeggen, compliment voor het publiek hoor. Want die blijven erachter staan en die blijven uh, goed zingen. Terwijl het uh, tempo ontzettend laag ligt bij FC Twente. Het staat 2-0. Doelpunten van Van de Gun en Duplan voor FC Utrecht. En uh, FC Utrecht uh, ja, doet dat gewoon goed. Lekker verdedigend spelen. Want ja, je speelt uit tegen FC Twente. Vooraf toch een van de kanshebbers op de titel. Uh, uh, in uh, Nederland. Maar uh, uh, FC Utrecht, toch altijd wat uh, problemen met geld. En dat soort dingen doet het goed. Nu die plan aan de rechterkant. Brengt de bal voor het doel. En dan is het nog zelfs bijna 3-0. Als uh, Takashi. De bal erin had getikt, maar de bal gaat net voorlangs. Blijft wel in het bezit van FC Utrecht. De bal komt weer voor het doel. Wordt gekopt door Duplan, maar dan weggekoopt door Braafheid. Die een gele kaart kreeg, waardoor die aanstaande zondag ook de return mist. Net als aan Utrecht-zijde Jan Buitens. De bal bezit voor diezelfde Jan Buitens. achterin. En achterin doet men het heel erg goed. De uh, werkelijk kansloze spits Castaños uh, die heeft geen kans kunnen krijgen. Anders ben je ook niet kansloos. En uh, dat is alleen maar uh, aan buitens en aan Van de horen Van de horen die zo nadrukkelijk in de belangstelling staat bij PSV te danken. 84,5 minuten gespeeld. Nog 5,5 minuten gaan. En natuurlijk wil FC Utrecht graag die nul op het scorebord uh, houden. En de twee ook misschien wel een drietje van kunnen maken als Braafheid mag gaan gooien. Bravheid notabene de enige bij FC Twente die in de tweede helft een grote kans heeft gehad. Maar hij faalde uh, hopeloos vlak voor het doel van de uitstekende keeper Robin de Ruiter van FC Utrecht. Ver niet wel van gezien speelt de bal naar Hulsjer een invaller. En zo probeert men toch nog wel iets van die wedstrijd te maken FC Twente. Nou Hulsjer gaat eens lopen met die bal. Wordt wel achtervolgd door twee man. Ronde Tommy Oor. En uh, moet dan helemaal terug naar Ver. Ver weer tussendoor naar Hulsjer. Hulsjer. bal naar Chadli. Chadli moet hem opzij leggen. Doet het ook. En dan uh, komt dat schot maar steeds niet. En ook nu niet. Uh, wordt gekraakt het schot. En dan kan er uitgeverdedigd worden door FC Utrecht. Maar niet voor lang. Slotoffensief van Twente is bezig. Maar Twente staat wel met 2-0 achter tegen FC Utrecht. Dan blijven we bij het voetbal, maar gaan we naar de Eerste Divisie. Vanaf volgend seizoen doen er twee belofte teams van Eredivisieclubs mee aan de Jupiler League. Dat werd er vanmiddag duidelijk na overleg tussen de 16 huidige Eerste Divisieclubs. Slechts drie clubs waren tegen. Eén daarvan is FC Dordrecht voorzitter Ad Hijsmans. Goedenavond. Goedenavond. Waarom ziet u het niet zitten dat we bijvoorbeeld jong Ajax en, en jong FC Twente in de Eerste Divisie gaan spelen? Nou, het gaat niet om om Eyes of twente. Het gaat mij om het idee dat x eh, niet zie en, en de club niet ziet dat dat van toegevoegde waarde is. Eén, twee vind ik dat je de competitie ermee mankeert. Want elf komen erbij, de elftallen. Alleen als ze kampioen worden, zijn ze geen kampioen, want ze kunnen niet promoveren. Ik vind dat je daarmee de divisie mankeert. En daardoor vind ik het dus ook niet dat je daar, of althans, ik vind dat je er afbreuk aan doet aan het aan de Brent Jubiliak. Ja, maar waarom zou het niet van toegevoegde waarde zijn? Nou, omdat ze je, omdat je, omdat elftal dat we gespeeld, dat, dat, dat, dat zou kampioen kunnen worden, maar is geen kampioen dat ze niet mogen promoveren. Nou, dat gebeurt weinig in competities, dat als je de meeste punten haalt, dan je niet promoveert. Ja. Er liggen een aantal belemmeringen erop, eh, wat men eh, heeft verzonnen, waardoor ik vind dat de, de divisie wordt gemankeerd. Ja. Dat, is reden, dat is niet de enige reden... Er is nog een tweede reden. Zoals u weet zijn er eerste divisieclubs die een samenlevingsovereenkomst hebben met eredivisieclubs. Nou, ik vind dat alle schijn, alleen al de schijn van belangenverstrengeling, zeker competitievervalsting, dat dat voorkomen dient te worden. Ja. Dat is een tweede reden. En de derde reden die ik graag aan wil voeren, is waarop het gegaan is. Ik vind als je iets wilt, dan doe je dat in een dialoog met overtuigingskracht. En dan moet het niet opeens zo zijn dat je onder dwang dat het dan uh, door de strop geduwd wordt. Maar door wie dan? Door het medialandschap. Het medialandschap heeft opeens de eis gesteld... Dat, uh, dat wij uh, dat toe moesten laten. Als we dat niet zouden doen... dan zouden onze televisiebeelden... Uh, cq. onze exposiewaar, onze sponsoren... niet op beeld verschijnen. Of als het op beeld zou verschijnen... dan zouden wij op moeten draaien... als eerste divisie voor de productiekosten. Is zo het mes bij u op de keel gezet? u zegt net ik voel, Ik heb dat gevoeld als dwang. Ja. Als die eis gesteld wordt. Kijk, als er, voort, als er, als er drie weken geleden 13 clubs tegen het uh, tweede elftal teams is. En dan is de stemverhouding van 13 tegen en 3 voor. En opeens is er nu een verhouding van uh, 13 voor, drie tegen. Nou, is dat laatste wel een behoorlijk eis geweest. Uh, waardoor een aantal clubs hun mening hebben herzien. Ja, hebt u, hebt u ook met, met die mensen gesproken? Natuurlijk. Weet u dat? Oké. Ja. Ik met al die mensen. Mm -hmm. En die hebben u verteld, nou, we hebben maar eieren voor ons geld gekozen. Nou, ze, hebben, ze stellen andere prioriteiten. En dat mag. Hè. Ik bedoel, daar heb ik geen moeite mee. Als iemand, uh, als iemand uh, het anders wil omdat er andere belangen en prioriteiten spelen... Mm -hmm. dan moet je dat vooral doen. Dat is hun beslissing. Alleen FC Durf heeft gemeenten rugrechten moeten houden. Ja, er zijn, zijn ook clubs die onder protestakkoord zijn gegaan. Heeft u dat overwogen? Nee hoor, ja, heb ik niet overwogen. Ik vind als je als club een besluit neemt en je hebt moverende redenen om het niet te doen... Nou, dan moet je het zeker niet doen, wat mij betreft... als er ook nog enige vorm van dwang bij is. Nee, maar u legt u zich... Uh, u klinkt niet alsof u zich erbij neer gaat leggen, overigens. Ik heb geen andere keuze, mevrouw. Op een gegeven moment, als er democratisch van de 16 stemmen er 13 voor zijn... en is, ja. ja, dan kan je boos zijn. Maar je moet niet boos blijven, want dat lijkt me duivels. Ja, maar er, kan ook, er is geen andere mogelijkheid meer... Nee, ik had, liever, ik had liever twee amateurclub's erin gezien. Dat had ik fijner gevonden. Dan hadden we eindelijk de doorstroming in de voetbalpyramide van amateur naar betaald voetbal. Ja, maar dat was toch eigenlijk ook altijd de bedoeling... Dat, dat was de bedoeling en, en ik vind dat de CED zijn best heeft gedaan om de onderkant te openen voor. Het was de bedoeling dat er in het seizoen 15-16 een verplichte PD zou komen. Nou, dan hadden we nu twee handen op de andere manier hadden we het moeten overbruggen. Of we hadden ervoor moeten zorgen dat de twee klussen vervroegd in hadden laten treden nou, uit de amateursector. Wat wij weten inmiddels dat ze bij Achilles 29 uh, ook woedend zijn. Um. Ja. Topklasse, ja. Am hoogste ah, okay. amateurniveau. Um... Kijk, ook woedend als je hij dat ik nu woedend ben en, en dat ben ik niet hoor. Mijn boosheid is alweer over. Ja? Ja, natuurlijk. Ik moet verder. Ja, dat begrijp ik wel, maar... Ik um... moet niet mijn boosheid blijven hangen, dat, dat heeft geen enkele zin. Er is, er is democratisch over gestemd en de stemverhouding is duidelijk. Nou, daar moet ik me helaas bij neerleggen, het is niet anders. Nee. We Zou het wel kunnen betekenen, omdat dit een, een pilot betreft eigenlijk... Hè? dus over twee jaar, uh, dat, dat bijvoorbeeld, uh, het bijvoorbeeld weer anders gaat over twee jaar? Dat zou kunnen, ja. Als dan besloten wordt dat het inderdaad niet van toegevoegde waarde is... Ja. Of, of het roept schijn op, uh, van belangenverstrengeling... Ja, dan zou het veranderd kunnen worden. Ja. Hebt, u, hebt u ergens nog het gevoel dat het misschien ook wel mooi kan zijn... voor de competitie? Dat er belofte teams bijkomen? Ik heb al gezegd, ik zie de toegevoegde waarde niet. Helemaal en, niet. U kunt zich niet nee, voorstellen dat dat bijvoorbeeld... Ja, we, hebben zelf, we hebben zelfs al een ander aspect, want de tweede helftal... die mogen op hun maandagavond blijven voetballen. En dat betekent ook weer dat we in de jubileadier geconfronteerd worden... met maandagavondwedstrijden die een heel moeilijk publiek trekken. Ja. Daar ben ik niet gelukkig mee. Ook niet naar onze supporters. Want ik probeer maar op maandagavond om 8 uur of om 7 uur... of om half acht, wat tijd ze mogen zijn, in NCD te spelen. Ja. Nou ja, uh, misschien moet u gewoon uh, volgend jaar promoveren. Dan bent u overal vanaf. Wij gaan we ons best doen. <laughs> Dank u wel voor uw reactie. Ad Huisman, voorzitter van FC Dordrecht. We hebben ook uh, de coöperatie van de Eerste Divisie hebben geprobeerd uh, te bereiken. Uh, maar uh, we hebben uh, daarvan nog geen uh, bericht binnen. We hebben nog geen commentaar dus, daar, uh, van hen. We gaan naar de Eredivisie. Met FC Twente tegen FC Utrecht. En die? Ja, weinig problemen wat dat betreft. Ja. Uh, zeker niet voor FC Utrecht. Als de bal weer de diepte ingaat en die plan bijna er langs is. Maar net op het laatste moment kan Bengtson nog. Uh... Voor, uh, op, uh, uh, ...voor de oplossing zorgen zodat er geen doelpunt, derde doelpunt voor Utrecht komt. 2-0 nog altijd. We zitten in de extra tijd, die 4 minuten in totaal bedraagt. Daar zijn er nu bijna 2,5 minuten van om als uh, er een overtreding is. Een flinke overtreding van Assare. Uh, en uh, die moet uitkijken, want die heeft al een gele kaart. En die gaat nu, denk ik, zijn tweede geel krijgen. Ja, inderdaad. Assara krijgt zijn tweede gele kaart uh, van uh, scheidsrechter de En dat betekent dat hij rood heeft. En er zondag dus niet bij is in die return. Daar waar, uh, terwijl Jesse nu nog als invaller komt, nog even bij... Uh, uh, FC Twente, maar ja, dat heeft uh, erg weinig nut. Asare die een overtreding maakt op uh, Gutierrez. Had al een gele kaart, krijgt daarvoor de tweede gele kaart. En mist dus ook de return aanstaande zondag in de Galgenwaard. Om half 1, dat moet een groot feest worden. Uh, Chatly naar de kant. Die zit dus nu op de bank. Heeft niet echt dat kunnen brengen wat men hoopte bij FC Twente. Datgene wat hij wel deed als invaller tegen FC Groningen in de vorige ronde. Assare loopt werkelijk op zijn 30 naar de zijkant. De aanvoerder van FC Utrecht. Nog steeds wandelt hij er vanaf. En dan mag hij er nu. Eindelijk vanaf het. Jongen, jongen. Dit kon al echt iets sneller. Anders komen we nooit op tijd thuis. Het is, uh, nu komt hij over de zijlijn. Hè? Nou, hij heeft rood. Maar dat maakt allemaal niet zoveel uit. Want uh, 3,5 minuut zitten hij er al op. Is de bal de vrije trap genomen. Maar niet goed. Zoals er niets goed gaat bij FC Twente. Want uh, ik heb het al gezegd. Heel weinig kansen en mogelijkheden. Nu blijft de bal liggen. Wordt er een klein tikkie uitgedeeld in het gezicht van Andreas Bieland. Tenminste, zo doet hij voorkomen. Gaat tegen de... Grond en uh, uh, wat gebeurde er dan? Gebeurde er echt iets? Nou, nee. Oh, Hij krijgt bijna een voet tegen zijn hoofd. Gaat werkelijk prachtig liggen. Mooi uh, volkstoneel, maar de vrije trap is wel voor FC Utrecht. Voor die uitstekende keeper, Robin Ruiter. 2-0, doelpunten van Van der Gun en Duplan. na de enorme blunder van Sander Bosker gaat de bal nog een keer naar voren wordt opgevangen door Bieland achterin, door FC Twente. Een heel lang jaar is het geweest. Half juli vorig jaar begon FC Twente al toen met voorrondes Europa League. En nu, eind mei, is het dan bijna voor ze afgelopen. Nog één wedstrijdje, aanstaande zondag om half één. Dus moeten ze nog aantreden tegen FC Utrecht in Utrecht. En daar zal het een feestje worden in de gewaard. Want wat een prachtig seizoen voor Jan Wouters en zijn mannen. Prachtige vijfde plaats in de competitie. En dan ook nog Europees voetbal, wie had dat kunnen denken voor de ploeg die toch heel lang. De club die heel lang in geldnood is geweest. De weer is de bal bij Ruiter terechtgekomen. Hebben al bijna vijf minuten extra tijd erop zitten. Maar met die rode kaart en dat weglopen van Assara. duurde dat allemaal erg lang. Maar nu vindt Wiedemeyer het genoeg. En zijn er lachende gezichten op de bank. bij FC Utrecht, bij Jan Wouters. Want de moeilijke uitwedstrijd tegen FC Twente. Het eerste deel van de finale om een plaats in de Europa League. is gewonnen door FC Utrecht doelpunten van de Gun en duplan, oftewel 2-0 voor FC Utrecht. Al het laatste spotnieuws. 11 uur NOS langs de lijn. Stream as a holler out an old blues tune We can't sign your son Cause you don't fit in hij is er weer hoor. Rod Stewart, can't stop me now. Sparta en Roda hielden het op 0-0 vanavond in Rotterdam. Beide ploegen houden dus hoop op een plaats in de eredivisie volgend seizoen. Bas Tichler gaat napraten over het duel om te beginnen met Gijs Luiring van Sparta. Was het nogal een nerveus begin, of niet? Ja, ik denk dat... Uh, uh, dat het, ja, gespannen, nerveus, dat merk je. En dat, dat verwacht je eigenlijk ook wel. Je probeert het alleen niet van tevoren, maar... Uh, ja, voor Roda staat er heel veel op het, uh, uh, ja, op het spel en voor ons eigenlijk ook. Terwijl de trainer vooraf zei, ja, zij hebben de druk, Roda, en wij kunnen redelijk onbevangen. Nou, dat bleek niks van. Nee, nee, nee. En um, uh, ja, het is, het is makkelijker om het te zeggen dan het uit te voeren. We proberen het wel om, uh, om ook, ook wat de voetballen van achteruit. En ik zie dat we daar toch moeite mee hebben. Alleen... Um, uh, uiteindelijk mogen we over het eindresultaat niet ontevreden zijn, denk ik. En over het herstel ook niet, want de eerste helft was moeilijk en zwaar. De tweede helft is er toch een opleving van Sparta. En op het eind uh, dringen jullie Rona zelfs nog terug. Ja, ik denk dat we misschien ook gaandeweg de wedstrijd uh, misschien wel moesten wennen. Je zag in de eerste helft, vond ik, dat we misschien te langzaam aan de bal handelden. Uh, middenveld misschien ook achterin. En in de tweede helft uh, pakken we het op, gingen we daar eigenlijk uh, in mee... En konden we zelfs een beetje de wedstrijd overnemen. En dan ja, moet je het geluk hebben of zoeken om misschien een 1-0 te maken als het niet terecht is. Maar goed, zij kunnen ook een doelpunt maken. Ja. Dit was de eerste wedstrijd, er komt er nog een. Je bent eigenlijk op de helft nu. Wat is nou de conclusie halverwege? Nou goed, ik denk dat wij uh, uh, dat de, de kwaliteit van Roda misschien individueel uh, dat die hoger ligt, wat we ook vooraf wisten. Alleen dat we met, met strijd en, en ook gaandeweg in de tweede helft... dan hebben we dus uh, laten zien dat we het kunnen. En um, dat moeten we proberen zondag de hele wedstrijd te, te doen. En dan, uh, dan wordt het denk ik voor Roda steeds, uh, steeds spannender... en de druk steeds hoger om een, om een doelpunt te maken. En dan kunnen wij ze misschien uh, vanuit die uh, gedachte pakken. Ja, de druk ligt bij Roda. Bas Tegeler sprak ook met de coach van Roda, Ruud Brood. Moet je nou tevreden mee zijn? Uh, in principe wel. Waarom niet? We hebben niet verloren. En uh, ja, je weet hoe sterk we thuis zijn. Ja, waarom niet? Kan je zeggen omdat je een goal had kunnen maken. En dat dus misschien had moeten doen. Ja, vind ik wel. De eerste hebben we geen kans weggegeven. We hebben we geloof ik drie, vier kansen gehad. een Beetje pechbal op de paal. Maar ik vond dat we hier de meester waren. Zij hebben later de kans gehad omdat we heel slordig in balbezit een beetje de eerste divisie gingen spelen. Maar... Ja, ze hebben niet gescoord. En zelfs op het eind konden we nog een goal maken met Malky. En dat, dat hebben we al nagelaten, vind ik. Dat is een mooie uitspraak. We gingen een beetje eerste divisie spelen. Ja. Maar wat hebben zij gedaan? Ik geloof van achteruit alleen maar een bal heel lang op Calabro. En dan maar kijken waar die valt. Dat vind ik heel erg eerste divisie. Ja. Um, en dat deden jullie in de tweede helft ook, voor je dat? Nou, ik vond dat we in de eindfase een beetje in meegingen voor die tweede bal. Zij brengen meer aanvallers, meer aanvallers. Maar ik denk, als wij blijven voetballen, dat zag je ook. Dan loop je er ook redelijk doorheen, maar ja, dan moet je ook de goal maken. En ik denk dat we het iets mooi wilden doen in de eindfase. Donald komt op de 16, die moet gewoon afdrukken. En die wil hem dan nog doorspelen. Maar ja, uiteindelijk de uitslag. Ja. Uh, wij kunnen thuis op een iets groter veld uh, ja, nog meer krachten uh, bundelen. Want eerste divisie spelen is een helftje leuk, maar niet een heel jaar. Dus het moet wel gebeuren zondag. Ja, maar dat gaat ook wel gebeuren. Is dat ook niet een gevaarlijke uitslag 0-0? Want een goal van Sparta betekent wel dat je een probleem hebt. Of ga je nu zeggen, ja, maar dat weten we al afgelopen zondag? Ja. Ja, wat is het probleem? Dat we er twee moeten maken. Ja, ja, ja. Ja, ja als je zo gepraat, wel, ja. ja. Maar ja, andersom uh, hebben zij een probleem, denk ik. Als wij 1-0 maken, toch? Ja. Roda, vol vertrouwen. Dat is eigenlijk de conclusie naar vandaag? Ja, vind ik wel. Als je ziet wie we missen... en wie we misschien terugkrijgen, zijn we wel uh, vol vertrouwen. Omdat, nogmaals, het voetballend uh, waren we beter. Punt. Punt. De coach van uh, Roda, uh, Ruud Brood. Je voelt de druk niet zo. Aanstaande zondag, weten we meer. De basketbalploeg van ZZ Leiden heeft in Friesland de derde landstitel veroverd. De ploeg van coach Toon van Helfteren won ook het vierde duel in de play-offs tegen Aris Leeuwarden. 59-65 werd het. Leon Kersten haalde een van de kampioenen bij de microfoon. Speler Worthy de Jong. Worthy de Jong, de beker is uitgereikt. De medaille hangt om de borst. Ja. Wat is je eerste reactie bij deze tweede titel voor jou? Sprakeloos. Um, ik bedoel... Het is, een, het is een lang seizoen geweest. Hè. We hebben heel veel ups en downs gehad. Maar dit voelt echt fantastisch. Ik bedoel, ik ben zo trots op die jongens. Die jongens zijn fantastisch. We hebben hard gewerkt. Leeuwarden heeft ons niet makkelijk gemaakt. Hè. Ik bedoel, in het de derde kwart was het eventjes down. In. Dat laat weer zien wat we fighting spirit gewoon hebben. ZZ Leiden heeft het altijd. En niet opgeven brengt dit resultaat. Ik vond jullie eigenlijk niet eens zo heel erg goed. Maar wel een heel sterk team dat vocht voor iedere... Ja, voor ieder bol bezit. Is dat ZZ Leiden dit jaar? Dat is ZZ Leiden altijd. Ik bedoel, we, hebben, we hebben fantastische wedstrijden gehad. We hebben hele slechte wedstrijden gehad. Maar als je terugkijkt op alle wedstrijden, is het opgeven Die fighting spirit is, is het altijd. En dat, en dat is... Dat is wat resultaat brengt, zoals dit. En, en behalve dat we vechten, zijn we ook zo goed bevriend met elkaar. Een echte band. Je kunt het zien. De supporters. De spelers buiten het veld, op het veld, zijn gewoon fantastisch. Kun je deze titel vergelijken met die van twee jaar geleden? Zeker. Ik bedoel, ja, okay, qua, qua moeilijkheidsgraad was dit misschien een beetje minder. Maar de jongens hebben het ons zeker niet makkelijk gemaakt. En, dat, en, en ik bedoel, ik heb alle respect voor Aris. Ze hebben het fantastisch gedaan. Den heeft geknikkerd en dan in de finale gehaald. Ik bedoel, hun mogen niet... Hun moeten hun hoofd omhoog houden. Als de volgende seizoen doorgaan, wordt het ook een prachtig seizoen voor hen. En nu feest in Leiden. Oh, gegarandeerd feest. Feest voor de hele vakantie. Ik ga genieten. Dankjewel. En van uh, speler Worthy de Jong gaan we naar de man die met 23 punten, 3 rebounds en 3 assists de beste man was bij Leiden. Aanvoerder van Leiden, Arvin Slachter. <laughs> Jij kijkt me aan alsof je bek af bent. Ja, we hebben er heel hard voor gevochten. Uh, Aris is een, uh, is een geduchte tegenstander gebleken. Wat we tevoren hadden verwacht, is ook daadwerkelijk zo geweest. Alle wedstrijden zijn close geweest. en We hebben voor elke wedstrijd moeten vechten. En uh, Ik denk dat het een compliment is naar Aris. Uh, en aan de andere kant een compliment naar onszelf. Dat we, dat we, dat we, dat we, er, dat we er wel 4-0 van gemaakt hebben. Ik omschrijf jullie als, als, een, als een warriorsploeg, een vechtersploeg. Dat bleek deze wedstrijd ook wel. Jullie eindigen de competitie als tweede. Op welk moment ging bij jou echt het licht aan van, wij kunnen kampioen worden? Nou, dat, dat, dat vuurtje heeft het hele jaar van binnen gebrand. Het is alleen met ups en downs gegaan. En uh, daardoor is er misschien bij de buitenwereld twijfel geweest. Alleen binnen de groep hebben we altijd één doel voor ogen gehad. En dat zou aan het einde staan. En dat is wat we gedaan hebben. En dat is wat moet. Maar een rare wedstrijd was dit eigenlijk nog, hè, die vierde. Want het was niet om aan te zien. En jullie komen voor en dan komen zij weer terug. Maar dan komt Alves Slachter even met een paar drie punten die uh, even de puntjes op de i zet. Ja, ik denk dat uh, de hele serie is voor ons moeilijk geweest. We hebben geen makkelijke wedstrijd tegen Aris gespeeld. En nogmaals, daarvoor, weet je, ik denk dat ze hier terecht staan. Zij winnen niet zomaar met 3-1 van, uh, van Den Bos. Zij hebben laten zien dat ze hier horen. Wij hebben laten zien dat we hier thuis horen. En we hebben het afgemaakt zoals we het graag wilden afmaken. Zo snel mogelijk. Nou is Leiden in 2006 teruggekomen in de Eredivisie. De afgelopen vier jaar de beker gewonnen, kampioen geworden, beker gewonnen en nu de titel. Mag je zeggen dat Leiden een gevestigde naam nu is in het Nederlandse basketbal? Ja, ik denk het wel. Er staat een hele goede organisatie, heel solide. Uh, onze, onze fans zijn geweldig. Ik denk dat het voor elke tegenstander lastig is om naar de 5-mijl te komen... ...en daar, uh, en daar winnend uh, aan het eind weg te gaan. En, en dat thuisvoordeel dat, dat hebben we gelukkig uh, de hele playoffs gehad. En we hebben daar hard voor gepochten gedurende het jaar. En nogmaals, het ging niet, het ging niet van een leien dakje. Het is heel moeilijk geweest met blessures. Maar we hebben het uiteindelijk wel gedaan en daar gaat het om. Gefeliciteerd en uh, het zal een laat feestje worden, denk ik. Hè? Uh, dat denk ik wel. <middels> Wood even terug in de tijd. Go Your Own Way. Twente en FC Utrecht strijden om het laatste ticket voor Europees voetbal. En de eerste wedstrijd vandaag die eindigde in 2-0 voor FC Utrecht. Philip Koken spreekt met de maker van de 1-0, e Cedric van den Gun. Cedric, het wordt bijna een gewoonte dat je na een doelpunt onmiddellijk gewisseld wordt. Dus ik denk, daar gaat hij na een minuut of tien. Ja, ja, dat is inderdaad een aantal keren gebeurd, maar eh, vandaag gelukkig mocht ik nog even iets langer blijven staan. En uh, aanvankelijk was het de bedoeling om een helftje te spelen... maar het ging goed, dus uh, in rust kon ik aangeven dat ik me goed voelde. En uh, ik heb uiteindelijk 70 minuten gespeeld, daar ben ik blij om. Maar het beste is natuurlijk uh, een 2-0 overwinning. Mooie uitgangspositie uh, voor zondag. Ik denk dat iedereen vandaag een strijd had verwacht... tussen twee ploegen die elkaar in evenwicht zouden houden. Daar was geen sprake van. Nee, maar ik denk dat ja, uit bij Twente... Uh, zeker als je, je zo'n uh, tweeluik speelt... Ja, dan moet je gewoon zorgen dat je weinig doel met de tegen krijgt hier... En uh, zeker op het moment dat wij al redelijk, redelijk snel op 1-0 kwamen. En dan, uh, ja, dan is het ook een beetje een keuze manier van spelen. En uh, wij besloten om in te gaan zakken, ja, dan weet je gewoon dat het uh, wat meer op de counter uh, voetballen wordt. Zij heeft veel meer balbezit. Dus hun positiespel was uh, op zich dan wel hardig verzorgd. Maar we kwamen er gelukkig uh, af en toe uh, kwamen we er goed uit. Je zegt het al, zij hadden bijna doorlopend balbezit. Maar ze konden daarmee niets doen en jullie counters leken wat dreigender. Nee, het was een beetje Italiaans. Uh... Achtig, uh, erom. Dus, uh, maar ook dat kan mooi zijn. En, uh, ja, het was wel een bewuste keuze van ons dat we, dat we ons in lieten zakken. Hun weinig uh, ruimte uh, weggeven. En uh, ja, zo doen we af en toe als je dan in de omschakeling snel eruit kan komen. En we hebben natuurlijk best, uh, best wel snelheid en we kunnen er goed uitkomen. En of voor gevaar zorgen. En ik denk dat we dat natuurlijk goed hebben gedaan vandaag. En dan voel je je steeds sterker en steeds machtiger worden. Nou ja, goed. Kijk, we zijn er nog niet. Ik ben halverwege. Uh, we spelen wel thuis zondag, dus we hebben wel een goede uitgangspositie. Maar ik denk dat iedereen dat werd er net ook in de kleedkamer gezegd. Tuurlijk zijn we hartstikke blij, maar uh, het is niet zo dat we, dat we denken dat we er al zijn. Voel je ook zo mee met Sander Bosker? Ja, het mooie was dat uh, Tommy Orr gaf die bal. En ik vond eigenlijk dat hij uh, dat die, dat die wat meer rust had moeten hebben. dat was, dat was ik hem net aan het uitleggen. Toen or... Was je hem aan het uitvoeteren? Ja, ik was in ieder geval aan het vertellen dat ik vrij stond. En dat hij uh, eigenlijk voor die optie had moeten kiezen. En toen zat hij er ineens in. Dus toen moest ik toch naar hem toe lopen. Van, goede bal. <laughs> heb je goed gedaan. Dus, uh, maar ja, goed. Dus ik heb eigenlijk de, de, de, de, dat, zeg maar de actie van Sander Bosker zelf heb ik niet gezien. Uh... Maar ja, goed, euh, ja, het is een ervaren keeper, fouten, Ja, Het is wel jammer voor hem dat het hier gebeurt in, in zo'n belangrijke wedstrijd. Maar ja, die gebeuren helemaal. Kan niet meer misgaan, toch, voor jullie? Nou, dat, zoals ik net aangaf, het kan altijd misgaan. We moeten, we moeten wel nog scherp blijven. Twente is een goede ploeg. Dus uh, we moeten weinig weggeven zondag. Dankjewel. Geniet ervan in de bus. Oké, okay, dankjewel. Cedric van der Gun zei dat. we moeten scherp blijven en daar zal de trainer Jan Wouters zeker voor zorgen. Jan, wat zou jou rustig op de bank hebben gezeten vandaag? Nou, nee, niet helemaal. Ik vond wel dat Twente uh, heeft wel veel overwicht heeft gehad. Uh, met veel spelers die tussen de linie in, in spelen. En dan word je gedwongen om het heel compact te houden. Uh, en dat hebben we voortreffelijk gedaan. Maar het was toch een goede teamprestatie om Twente tegen te houden... en met counters gevaarlijk te worden? Want dat werkt uitstekend. Ja, dat, dat geef ik aan. Hè, dat je, doordat uh, veel spelers bij Twente tussen de linie's ingaan... <tus> en je niet altijd mee, mee kan lopen omdat uh, middenvelders als Jansen dan, dan diep komen... Ja, dan moet je wel spelers loslaten die tussen de linies in komen. En, en, en zorgen dat je het heel compact houdt. Ja, en dat hebben we prima gedaan. We hebben weinig weggegeven. En, uh, in de, in de, in de counten hadden we wat zorgvuldiger kunnen zijn. Maar ja, uh, uiteindelijk hebben we het prima uitgevoerd. Is de enige smet op de wedstrijd de rode kaart van Azare Ja, dat denk ik wel. Ik vond de, de, de eerste overtreding al aan misschien geen gele kaart. De tweede kan ik moeilijk beoordelen. Dat heb ik niet zo goed gezien. Ja, dus, maar ik vond de eerste misschien. Maar oké, okay, dat soort dingen gebeuren en dat kan. En buitens moet je ook missen? Ja, klopt. Heeft het jou verbaasd dat jouw team dit kan opbrengen op een moment dat het echt moet? Nee, eh, zeker niet gezien het collectief dat we hebben. Eh, dat iedereen voor elkaar strijdt. En, eh, dat heeft me niet verbaasd. Je bent natuurlijk altijd. Eh, wacht je even af hoe we ervoor staan. Nou, veel wedstrijden in, in, in anderhalve week. Dus dan is het altijd even kijken hoe iemand met pijntjes omgaat. Die waren er wel. Maar dat was, is geen probleem gebleken. Ik neem aan dat het doel inderdaad nu zondag bereikt wordt. En daar zit je dichtbij. Dat dit een, nou, je bijna niks meer te wensen over hebt. Dit is een geslaagd seizoen. Ja, dat was het sowieso al. Hè, als we zover zijn gekomen. Maar het is altijd mooi als je het ook nog uh, uh, af kan maken en uh, met een echte prijs er door kan gaan. Hij blijft heel rustig, hè? Jan Bouters. Aanstaande zondag weten we het zeker dan ook de beslissing in de promotie-degradatieduels. Tot zover. Langs de lijn met het oog op morgen gaat verder met Pieter van der Wiener. Goedenavond.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 Dit is Radio 1.